Assistentiewoning in Villa, Villa Temporis Wensen. Hallo, ik ben Christophe, uh, alias MC Christophe Columbus voor de radio natuurlijk. Uh, uh, hier is het uh, een uh, gedoe in Villa Temporis. We hebben eigenlijk een uh, beleving zijn mensen op dit moment. En we gaan hier een gesprekje voeren met de bezielsteren hiervan en dat is Harmieke Richtering. Harmieke, vertel me er een beetje over. Ja, uh, we zijn inderdaad in Villa Temporis en eigenlijk zijn we een deeltje van de wenstocht. Het is Heilig Hartfeest vandaag en Heilig Hart gaat klinken in de kerk om vijf uur tot tien. En dat is het podium, daar zijn bubbels, daar zijn buurtbewoners. Maar we hebben dus in teken van uh, Heilig Hart klinkt de groene plekjes doorheen de wijk uh, uitgestippeld voor gezinnen. En op die manier wensen we elkaar geluk en deze wandeling die duurt drie keer kilometer. En de gezinnen kunnen jong en oud kunnen deelnemen van 1 tot 5 uur. Ah, dat is mooi. En zijn er prijzen te winnen. Ja, ja, ja, ja, ja. En niet echt prijzen. Het is eigenlijk je gaat uh, via uh, een Wix-site. Ik zal dat straks nog eventjes uh, vertellen. De link uh, ga je naar de Heilig Hart en dan krijg je eigenlijk een hele mooie uitgestippelde route. Eigenlijk is dat al een geschenk, vind ik. En uh, dan ga je allerlei leuke opdrachten doen. En feit dat het zon schijnt is ook heel uh, een ja. geschenk. Hè? Ja. En je gaat eigenlijk samen op pad gaan met fabeltje, dat is een eekhoorn. En dan ga je eigenlijk een heel mooi verhaal horen ja. dat Sanne en haar dochter heeft. Gemaakt. En dat verhaal op zich al is zo mooi dat je hart helemaal open gaat en, en Heilig en Hart wordt een Het is een verhaal voor jong en oud. Ja, inderdaad. Ja. Maar ik wil niet te veel verklappen, want eigenlijk is de bedoeling dat de mensen naar die Wix-app gaan en ja. eigenlijk daar alle informatie krijgen. Dus ze gaan naar heilighartfeest.wixsite.com. Heilig Hart Wijkfeest, en daar vinden ze alle informatie over in deze top. Herhaal dat nog maar eens: Heilig Heilig Hartfeest. Oké. Okay. En hoe lang duurt de wenstocht? Een uurtje, ja. Een uurtje. Je bent een uurtje onderweg. En... en komen ze ook naar hier toe? Ja, inderdaad. De voorlaatste stopplaats zijn eigenlijk heel leuk. Dan gaan ze in de assistentiewoningen. Dan gaan ze jou zien, Miguel zien, en alle radiomakers. En dan mogen ze bewoners binnen Ville het beste toewensen. Of een liedje komen zingen. En dat op is de, op de radio. opdracht dan niet zo Dat is doen. de opdracht, ja. Ja, oké. Okay, ja, ja. Ja, ja. Dus, uh, het is geweldig wat er vandaag gebeurt. Ik ben heel enthousiast, je hoort het. Hè. Heel en hebben er al mensen veel in, mensen ingeschreven? Ze zijn op weg, maar we kunnen meer mensen gebruiken. Dus eigenlijk, uh, je mag reclame maken, Christophe. Ja, oké. Okay. Ja. Dus mensen, als jullie dat hoort op de radio op dit moment, uh, kom allemaal naar het, uh, naar het uh, Heilig Hart en uh, doe de, de wenstocht. Ja, en ik, ik wil even nog iets, iets zeggen, Christophe. Ik, ik ben een stoute kapoen, hè. We zijn te laat omdat ik niet wist welke oorbellen ik vandaag moest aandoen. Sorry. Ze zijn alleszins heel mooi. Ja. ja. Ik had een hele gekke trui aan uh, die heel grappig is. En ik, ik wou eigenlijk mooie oorbellen aandoen, maar dat vloekte een beetje met mijn, met mijn trui. En daarom zijn we eigenlijk nu pas begonnen om, om kwart voor twee en niet om één uur, omdat ik mijn oorbellen niet vond. En heb je, en, heb je ze nu gevonden? En, ja. en waar lagen ze? Ja, ze, ze lagen eigenlijk in een doosje. En, en de oorbellen die ik droeg pasten echt niet bij mijn trui. Maar nu stop ik met zeveren. Oké, oké. sinds Hamikie veel succes met Dank de wenstocht. Ja, super. Uh, uh, en dan misschien dat we elkaar terugzien. Uh, en dan kun je nog wat meer vertellen over de wenstocht. Ja. Uh, het re resultaat. Hè. En nu gaan we overgaan naar uh, een volgende track die we gaan spelen. Uh, Europe and the Final Countdown assistentiewoningen, Villa Tempore, Wensen, Christophe Mente en Harmike Richtering. Dit kan toch niet, hè? want de show is pas begonnen. En we beginnen pas en laten we naar vier uur hier is celebration van Cool and the Gang. Oh, dit is wel Scooter and the Gang en Celebration. En het volgende nummertje dat we gaan spelen is ook van een Belgische groep. Het was ook de Belgische week van de muziek deze week. En het is Arsenal, Mr. Torment. Game plan. There's some honeys inside, and I think I can make the right moves. Right? Make my body so cool. Is it 'cause feel I like sneakers on my shoes? Do I need muscles like you to pay my dues? Hey, Mr. Doorman, don't make me feel like a loser. You know I'm just another midnight cruiser. Really wanna get in, I still wanna get in, I still wanna get in, I really wanna get in. get in. Get in. Hey, Mr. Doorman, yeah. let me get into the club. Zoals je kon horen, in dit liedje uh, Hoorden je de naam Dima, Dima. Dat is ook de naam van de directrice van Vulpia Vida Temporis. En we gaan ook even nu met uh, mevrouw Pavone spreken. Uh, mevrouw Pavone, stel u eens een beetje voor of mag ik Dina zeggen? U mag Dina zeggen, ja. Uh, ik ben Dina Pavone, direct directrice van het woonzorghuis uh, en assistentiewoningen in um, Villa Temporis te Hasselt van Vulpia. Ja. En eigenlijk ook moeder van een dochter van 24 jaar. Oh, hm. Oké. Okay. Uh, en van waar uw interesse om beroepsmatig actief te zijn binnen een woonzorgcentrum? Omdat ik graag voor mensen zorg. Heeft u ervaring? Bent u al lang actief hier? Uh, hier van als het open is, uh, dus het woonzorghuis is opengegaan in 2016. Ja. En we hebben hier alles uh, vernieuwd in assistentiewoningen, zoals jullie zi kunnen zien dat we in een hele mooie omgeving zitten. En een mooie tuin ook. Een heel mooie tuin met een vijver. En uh, vandaar um, <coughs> heb ik dat hier mogen opstarten. En uh, draait het nu vandaag heel fijn en hebben we heel toffe bewoners, families en medewerkers. En hoe spreken, uh, over hoeveel bewoners spreken we dan? Dus voor het woonzorghuis 63. En uh, voor de assistentiewoningen zouden het er 40 zijn. En zijn het allemaal één of, uh... In de, Het woonzorghuis is één persoons. Maar als ze met twee komen, dan krijgen ze een kamer voor twee bedden en een salonneke voor de tweede kamer. En hier kunt je kiezen. En Hupen. zijn er veel activiteiten die hier gedaan worden gedurende de week? Ja, dus uh, we hebben een animatieprogramma in het En wij doen geregeld ook wel iets in, het, uh, in de assistentiewoningen. We willen dat ook wel uitbreiden. Uh, en die programma, uh, de mensen van de assistentiewoningen mogen volledig met alles meedoen. Oké. Okay. En hoe, uh, ik vermoed ook dat er veel mensen, je hebt hier personeelsleden. Uh, hoeveel zijn er dan on, in, in ongeveer? Ja, we hebben een veertigtal medewerkers. Veertigtal medewerkers? En zeven vrijwilligers. Zeven vrijwilligers. Ja, allemaal. Uh, dus Dat is toch een ruim uh, aanbod eigenlijk wel. Hè? Uh, ja. Houdt u van muziek? Ja, ik hou enorm van muziek? van muziek. Ik speel zelf piano dus. Ah, klassieke muziek dus. En heeft u een bepaalde, bepaalde voorkeur? Niet alleen klassiek, ook jazz en, en blues en andere muziek. Ja, ja. ik hou van verschillende genres. Oké. Okay. En weet u ook, heeft u weet van Israël bijvoorbeeld een zangkoor? We hebben zangkoren die we ieder jaar uitnodigen van maar familie. Maar bedoel dat de bewoners zelf actief zingen in een dat groepje? Dat hebben we eigenlijk nog niet gedaan, maar we hebben een kinesist die wel uh, zingt bij ons en uh, die eigenlijk bij The Voice heeft gezongen, die wel geregeld live muziek doet met okay. de bewoners. En dan zingen ze wel mee. En vandaar bijvoorbeeld, hebben veel mensen mee, alleen meegedaan? Hebben ze zelf hun in verzoekjes ingediend? Ja, dat gaat je straks wel horen. Dat ga ik even uh, spannend houden. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Uh... Is er muzikaal talent bij de, bij de bewoners? Um, uh, ik bedoel qua zang of van instrumenten die ze spelen? Nee, het zijn meestal wel sportieve mensen. We hebben met twee mannen bijvoorbeeld die uh, kampioen biljart zijn geweest en zo van die zaken. Is staat er geen pool hier of zo, een biljarttafel? Ja, we Toch hebben nou? een biljarttafel van een bewoner gekregen van mevrouw Colmont. Uh, en die staat in het woonzorghuis in het Grand Café. Is er eigenlijk, u uh, 63 bewoners. Qua verhouding mannen-vrouwen? Ja, het zijn toch meer vrouwen dan mannen. Maar ja. de mannen beginnen wel omhoog te komen. Dus omdat de vrouwen ook wel een meer stressvolle leven beginnen te leiden. En zijn dat mensen van Hasselt zelf? Of, uh... De meerderheid zijn van Hasselt. Of waarvan de kinderen in Hasselt wonen. Ah. Of van Diepenbeek ook wel. Oké, okay, ja. Oké. Okay. Hm. Uh, uh, ik, ik merk wel dat u veel jong personeel heeft. Eigenlijk heb ik gevarieerd. Ik heb jong en oud, ik heb zo'n beetje uh, de mix gedaan waarom de ouderen hebben ervaring en kunnen relativeren. Jongeren kunnen nieuwe kennis binnenbrengen. Oké, ja, oké. sinds bedankt mevrouw Pavone, Dina. Zeg maar de... Dina. Ja, oké okay, Dina. Uh, we gaan <lacht> verder. Uh, we komen terug, S misschien straks, met, uh, met de liedjes en ik ga u mag ook zelf een keuzenummer aankondigen. Allee, uw voorkeur natuurlijk. Hè. Ik zou heel graag dat liedje Cry to Me van Solomon Burke horen. Ik vind dat prachtig. Oké, okay, dankjewel. Al sinds tot de volgende. We uh, zien elkaar waarschijnlijk hier nog terug. Ja zeker. Uh, en misschien ook uh, terug aan de, de, de, de hoofdspreker. En we gaan nu spreken. Uh, liedje, liedje zetten Solomon Burke en Cry to Me. Dankjewel.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 to come. Dit was Solomon Burke en Try To Me. Het was het keuzenummer van de directrice, mevrouw Pavoni. En ik mocht zelfs Dina zeggen, maar Deze week was het ook de week van de Belgische muziek met de Mia's. En op woensdag, en ik mag ook een liedje aankondigen of aanvragen. En ik kies voor het mooie nummer van Hoover ik Mad About You. Dat was Hooverphonic met uh, de mooie liedzangeres Grijke Hagenaard. Met Maarten bij U. En vervolgens gaan we een verzoeknummer draaien van de bewonster Anna. En zij koos voor Willy Sommers. Met Laat de zon in je hart. En dit nummer heb ik ho Willy horen zingen op Pukkelpop een paar jaar geleden. Laten we swingen! Dansen. Hallo, en hebben jullie de handjes omhoog gedaan met Willy Sommers? Laat de zon in je hart. En vervolgens kom ik ook even terug op hetgeen wat Harmieke terjuist heeft gezegd telt, uh, in verband met de wenstocht. Tussen 1 en 5 uur kunnen gezinnen met, dus met hun kinderen deelnemen aan een leuke wenstocht, een tocht die door het comité van de Heilig Hartwijk wordt georganiseerd. De kinderen kunnen het traject volgen via het verhaal van een eekhoorntje, fabeltje genaamd. De dag zelf kunnen ze de interactieve route op de website van Winterfeest terugvinden via een link naar Google Maps. En vanaf 5 uur kunnen de kinderen een cadeautje afhalen in de kerk en waarvoor ze niks speciaals moeten doen of meebrengen, helemaal niks. Er zijn bekende en misschien zelfs minder bekende stopplaatsen waar een speelse opdracht aan verbonden is in een teken van wensen en geluk. Een van die stopplaatsen is het gebouw met assistentiewoningen van Villa Stemporis. De opdracht is om een liedje te zingen voor de bewoners. Er is ook ruimte om een nummer aan te vragen en vervolgens een verhaalje te vertellen of wensen op een andere manier te vertellen. Oké, okay. laten we verder gaan met een volgend plaatje dat we gaan spelen. En dat is ook waarschijnlijk heel toepasselijk voor. De mensen die hier wonen, die zullen die zeker wel kennen. Natuurlijk, ik spreek over niemand minder dan Elvis Presley. En ze draaien Suspicious Minds. Ik zou graag het liedje van Elvis Presley hebben. Suspicious Minds. We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby.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 Dat was uh, Elvis Presley met uh, Suspicious Mind. En die, was, uh, die plaat was aangevraagd door Guy. Uh, ook een bewoner van hier. En uh, hier aan de tafel is aangeschoven meneer Jacobs. Goedendag meneer Jacobs. Dag meneer. Voilà. Mag ik chef zeggen? Mag ik chef zeggen? Ja, ja, ja, al liefst. Uh, hoe lang woont u al hier? Oh, ik ben hier nooit meer bij geweest, naast goed. Ja, maar ik bedoel, hier in Velha... Oh, drie maanden. Drie maanden. En drie u? maanden van 20 oktober. Van 20 oktober. En heeft u al veel vrienden gemaakt? Heeft u veel vrienden gemaakt? Eigenlijk niet. Oeh. Dat valt het tegen. Dat komt nog, dat komt nog. Ik hoop het. Ja, oké. Okay. <laughs> en u wou iets vertellen over uw leven? Mijn levensloop. Ja. Heel in kort. Uh, in 1942... Sterft mijn vader midden van de oorlog. Dat was die strenge winter. die je kent als de oorlog van Stalingrad. Ja. Sterft mijn vader hier in Hasselt, de 10e november. En ik was de jongste van acht. En er waren er nog vier thuis bemoedigd: vier gasten. Vier jongens of Vier jongens. Ja. En ik was dan de jongste. En dan komt daarna de bevrijding. dat was geen noorse en of niks, nee. nee. Dan kwam de bevrijding en bij 15 jaar stond ik onder de mortelbak, want thuis waren ze hoe dat ze dat zeggen, de plekkers. De plekkers, ja. de plekkers, Maar er waren niet zomaar plekkers. Nu is dat uh, uh, si uh, sierkunst. U bedoelt stukadoors, Sierkunst uh, stukwerken. Ja, ja, ja, ja, ja. Bloemetjes ja. maken en geefstratuur. In, kunst is dat. Uh, toen wilde een bom in B1 in, in het midden van de stad, de Kapellenstraat. Ja. Daar zijn dan verschillende doden geweest. Ja. En dan kwam de wederopbouw. En een jaar jaren feit, ik kan nu juist zeggen, waar ik onze Liberale kerk die toen plat lag, ja. uh, erop gebouwd. En, en die een heeft trant, helpen. Aan een trant hoe dat de foto's uh, van postkaarten gemaakt waren. Ja. En wie kon dat? De gebroeders Jacobs. Ze waren ah. een zeer stuk kunstwerk. Wij konden bloemetjes maken. En we hebben er acht maanden lang gewerkt. Acht maanden bij vier gebroeders. En dan, dat is een goede le leerschool voor mij geweest. En dan, wie vroeg nog zoiets? De betere klasse. Ik, ik noem maar dokter Zwartenbroeks, dokter Door, dokter. Die mensen konden dat betalen. Notaris, advocaten Dus die hadden graag het rond de lampen. Ja, natuurlijk. Ja, en een en je, je netwerk ja, aangeboden. Ik moet zeggen, we hebben ons brood goed verdiend. En ik heb zelf veel kunst eruit geleerd. En dan kwam zo in de jaren 65, 70 is dat begonnen, mensen die dat woonden, die gingen zo pakken halen in een prikkel. Ja. En die beginnen dat zelf er zelf tegen te plakken. Ja. En dan maakt dus dat dat volledig gedaan is, dat bestaat niet dat meer. Dat is eigenlijk een ramp voor u. Als je dan nu kijkt, de moderne bouw, ja ik vind dat afschuwelijk. Ja. Geen enkel boosje meer, daar wordt ook niet meer in geplaatst. De, de muren zijn allemaal van beton, zo glad als glas, ik op, op gewerkt, zo, zo is u, dat. U was dus, of jullie waren dus sierkunstenaars eigenlijk? Sierkunstenaar, ja. en, uh, dus dat is uitgestorven. Dus ik ben in de jaren zestig, want ik moest mijn boterham nog verdienen en we kunnen uh, klus, klusjesman worden in, in een grote school zal ik zeggen ja. ik deed dat van werk ik kon dat, ik terugleggen de zuchtige vloer terug wat bij en zo. dat ligt allemaal zo in die naart ja. in die naart dat is mijn, mijn, mijn korte levensloop die ik u wil vertellen en bent u nog onlangs naar, naar de Onsieve Vrouw Kerk geweest? Bent u onlangs naar de Ons Liberaalkerk geweest? Ja, ik kan, als ik in de stad kom, want ik kan moeilijk gaan. Als ik in de stad kom, ga ik altijd naar de ons lieve Liberaalkerk. Ons werk En ziet u dan nog altijd uh, de ja, ja, ja, ja. Dat ja, ziet u ja, nog ja. altijd. En dan vraag ik sametijds aan mensen daar, dan... Kun ik je nog zeggen wie het dat gemaakt is? Daar staat geen plaatje nog van de gewoenenste Nee, er staat niks op. <laughs> uh, uh, niemand weet dat niet meer. Niemand weet, dat. niemand weet niet meer hoe dat er gemaakt is. Dan moeten we ervoor zorgen dat dat een keer gebeurt, hè? Dan moeten we ervoor zorgen dat dat gebeurt, ja, hè? Ja, en okay. ik vind het jammer. Dus de, de, de plekkers, zei het, maar dat, dat was niet zomaar iets dat meer. Wordt, uh, alle, de plekkers, dat geboort, dat, dat, die naam of die, dat woord wordt gebruikt bij de eindelijkse verkiezingen natuurlijk, Ja, wel, hè? ja dus, dus daar staat nergens iets op. Nee. Uh, niemand weet dat nog, maar er is wel ooit een boek uitgekomen van 700 jaar Hasselt of ja. 750 ja, jaar. Ja, Daar staan de, de broeders Jacobs in vermeld. Ah, oké. Okay. Die staan erin als stukken door. Ja, kinderen, ik heb trek gedaan. En uh, hoe heette uw andere broers? Uh, ze, zijn ze zijn allemaal gestorven. Ik ben de jongste. En, uh, ik ben ook, ze ik ook niet meer, 94 jaar. 94 jaar, 94, 94 jaar, Pram is gestorven, berg is gestorven, Gerguard is gestorven, M mijn zusters zijn, zijn er mee, niet meer. Heeft u veel kleine en, kinderen? En het allerlijke graf op het oude kerk, ook, ja. wat van Napoleon nog is, tegen de muur. Dat ligt nog een zuster, maar ik heb dat niet gekend. Dat was van 24 en ik ben van 29. Ja, ja. Dat is gestorven door een ongeluk. Ja. Dat ligt nog op. Hoe, nog hoeveel kinderen in. heeft u? Hoeveel kinderen heeft u? Ik heb drie kinderen. Drie kinderen en kleinkinderen? Uh, kleinkinderen? Acht, ne, acht? Negen. Negen, nee. nee. Negen. Ja. Eentje is gestorven. Ja. Oké, okay, goed. Ja. ja, en een dochter zie je. Eén. Eén dochter die heeft twee kinderen. De andere had er zes, eentje van gestolen, en dan met een zoon net een, Oké, ja. oké. Okay, okay. Al sinds uh, meneer Jacobs, chef, het was een mooi verhaal dat u verteld heeft. Uh, ik zou zeggen nog een fijne namiddag. Ja. Uh, en bedankt voor u, de levensloop die u verteld heeft. Ik kan niet vertellen, ik heb lege straten gezien, niks als boerenkar. Nu zit dat allemaal vol dingen. En uh, ik vind de wereld, ook dat het nu is, verruurd. Verruurd? Ja. Verruurd ja. geworden. Ja, ja, ja. ja. Zeg, en uh, ook zo geen gezelligheid meer. Ik kom naar een apteken bij, bij een dokter. En terecht en zitten ze, de jongvolk, die hebben zoiets bij een en hand. Ik ken het niet. Ja, ja, ja. ja. Zo dingen. Ja, zo is het, daar bouw ik vertellen Dat is goed, oké. Okay. Jacobs bedankt, de chef, bedankt. Uh, in het volgende fragment, alleen audio-fragment, horen we Thomas, die hier medewerker is. Hij heeft een uh, originele insteek Hij beleidt zichzelf op gitaar. En hij heeft eigenlijk een liedje aangevraagd. En dat is ook een Belgische nummer uh, van Gorky uh, Luc de Vos. En uh, een van de bekendste nummers van Gorky, Mia. Hey, ik ben uh, Thomas van Kriekelsvenne. Uh, ik ben uh, 29 jaar geworden, gisteren, vrijdag, 26 januari. En um, ja, ik ben, uh, ik ben een kinesist in uh, Villa Temporis, uh, ondertussen al uh, een jaar of vijf. En uh, ik doe dat heel graag. Uh, de appel valt niet ver van de boom, mijn vader heeft dat ook altijd gedaan. En, uh, en zo geschieden uh, doe ik hem eigenlijk een beetje na. Uh, wat hij niet doet, wat ik wel doe, is ook uh, heel veel met muziek bezig zijn nog. En uh, voilà, dus op deze manier probeer ik, uh, probeer ik mijn, mijn passie nog wat uh, te bestormen, zal ik maar zeggen. En uh, ja, daar leef ik mee uit. En uh, voilà. Toen ik honger had, kwam ik naar je toe. Je zei, eten kan als je de afwas doet. Mensen als jij moeten niet moeilijk doen. Geef ze een kans voor ze stom gaan doen. De middenstand regeert het land. Beter dan ooit. Op de arbeidsmarkt in dit tranendal, maar sterren komen, sterren komen. Dat was toch fantastisch, wat Thomas ervan afgebracht heeft. Trouwens, we moeten hem feliciteren, want hij was gisteren jarig. Laten we Thomas toepasselijk vieren met deze prachtige ouderwetse song. Louis Jordan en Happy Birthday Boogie. What you want, and you want what you're wishing for. I hope you get what you want, and you want what you're wishing for. And when you get what you want, thank your lucky star. just once more Happy birthday Happy birthday Happy birthday Dit was muziek van de jaren uh, 20, 20, wat, wat een fout Christophe Van de jaren 20 en Leonardo DiCaprio van uit de film Gatsby zou erop kunnen dansen hier hebben we weer een, een gast uh, aangeschoven aan de tafel. Mevrouw Rosa Meikens. Ja. Dag ja, mevrouw Meijens, Mag ik Rosa zeggen? Ja. Ja, oké. Okay. Zeker. Ja, zeker. Uh, ja, zeker. Oké. Okay. Uh, hoe, hoe lang verblijft u al hier in het huis? Uh, uh, volgende maand ben ik 18 jaar hier. 18 jaar? 18 jaar. En dan moet u toch wel veel vriendinnen hebben, waarschijnlijk? Ja, want de meesten zijn dood. Oeh. Ah oh, ja. Ja. Ik ben zo volte. hè. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, en wat doet u eigenlijk hier? Heeft u bepaalde hobby's die u doet? Ja, maar ik ga nogal veel bij uh, vriendinnen mee naar de tennis. Naar de tennis? Ja. Kijken of ook spelen? Kijken, niet spelen. Nee, ah. <laughs> en dan ook, waarschijnlijk een, een iets drinken? Iets drinken nou. ook, hè. Ja ja, ja, ja, ja. Maar dat is voornamelijk in de zomer. Ja, nu ook nog. Ik ben vandaag in toch geweest. Ah, de indoor. De indoor. Ja, ja. oké. Okay. Ja, ja. En, uh, was, was u, wat deed u vroeger eigenlijk? Vroeger, nee. ik was luister. Nou... Ja, ik, ik heb geleid in de, in de high school. Ja. Heb ik uh, leer, leren... En heeft u een winkel gehad of zo? Nee. nee maar heeft gewerkt in een fabriek of zo? Ook niet. Nee, zelfstandig eigenlijk? Zelfstandig, ja. Ja, ja, ja. En waar woonde u in Hasselt? Nee, ik woonde in Boldenberg. In Boldenberg? Ik kom van Boldenberg. Ja, eh, ja, ja. Ja, eh, ja, Maar u kwam niet zo nu en dan naar Hasselt toe? Ja, met de bus. Met de bus, ja. Veel? Elke week? Elke week. Boodschappen maar, doen. En toen is de corona gekomen. Mocht u dat dan meer doen? Ja, ja, ja, ja. ja. En heeft ja. u een ver, uh, verzoek, houdt u van muziek? Ik heb geen familie meer. Ah, de geen laatste familie. zijn vleesjaar, van mijn man zijn gestorven, en die van mijn kant zijn al langer, als die woont in Antwerpen. U heeft misschien kinderen nog? Nee, ik heb u geen. Je geen kinderen? Nee. nee. oké. Okay. Uh, dus eigenlijk, u... Ik ben u... stik alleen. Stik alleen? Oh, nee. dat zou toch niet waar zijn? Oké. Okay. Ja. En wat, van, van welke muziek houdt u? Oeh, van welke muziek, ja. Ik eigenlijk van alle muziek. Klassieke en, muziek ook? Nee, nee, van vroeger. Van vroeger? Ja. Welke jaren, 50, 60? Ja, zoiets, zoiets dat beter. Ja. En heeft u een verzoeknummer wat we kunnen draaien voor u? De? Een verzoeknummer. Wilt u een plaatje aanvragen? Nee, ik, ik hoor alles graag. Ik had toch begrepen dat u heel graag houdt van vultura? Ja, van die groep. Die is van vroeger. Dan gaan wij dat doen? Uh, we gaan er voor elkaar geven. We gaan een liedje bedraaien ja, van Wiltura. Ja. Dat is goed. Ja. Oké, okay, Rosa, bedankt voor dit gesprekje. Ja. En tot een volgende keer. Veel plezier nog deze namiddag. Ah ja. <laughs> Dag hoop Oké, <Okay>. <laughs> nu Wiltura. Ik, uh, uh, ik weet niet welk nummer. Ah, Miguel. Welk nummer wel. is het? Hemelsblauw, hè? Oké, okay, Hemelsblauw, Wiltura. Ik kies uh, Wiltura. Heel mooi, omdat er mooie dingen vroeger om me heen. Blauw, zo hemelsblauw, blauw, ik hou de zonneschijn. Blauw, vakantieblauw, dat kan niet mooier zijn. Blauw, zo voel ik mij verloren zonder jou. Dat ik nog zo van je houd. Blauw als lente dauw, die bloemen in je haar Trouw, lieve we beloofden wij. De die verdween toen jij wegging van mij. Voel in mijn harde, onze liefde blijft duren. Met jouw Blood Dit was Wiltura uh, uh, uh, met Hemelsblauw. Uh, een nieuwtje dat ik kan vertellen, eigenlijk ook over Rosa, die we daarnaast eigenlijk hebben gehoord. Ze had al verteld dat ze een was, maar blijkbaar is ze een geweest voor koningin Fabiola. En trouwens het volgende nog, Jeff die we heb hebben gehoord, die kon heel goed een liedje eigenlijk horen, of zingen zelfs, van Rudolf Schok. En hij heeft het mij hier een stukje heeft hij gezongen het is heel mooi. Een volgende, een journaalnieuwtje over Meteor. Meteor en voetbal Vlaanderen trappen de nieuwe campagne De Zijlijn af. Voor meer respect en minder prestatiedruk in het jeugdjournaal. En hier, nu volgt nu het liedje van Meteor De Zijlijn.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 Ben je meer dan 30 jaar? Maar is het nog altijd hetzelfde lied? Ze zijn niet verdwenen, nog steeds met zoveel. Misschien kan ik er ooit wel tegen. Dit was Meteor met liedje Zijlijn. Dit is ook aangevraagd door een medewerkster en haar naam is Jessica. Het uh, volgende gaan we doen: is een promo maken voor onszelf. Want, uh, Let's tune in met Soundwave. De diensten van Soundwave. Soundwave. Soundwave. Dit was een mooie tune. Mikael, kun je er iets over vertellen eigenlijk? Ja, eh... Uh. Ja, oké. Okay. Uh, dat was niet voorzien, ja. maar oké. Okay. Ja, um, hallo, ja. De kabel zit in de, in de weg. Ja, en de, de computer gaat bijna uitvallen, denk ik. Dat is alleszins de bedoeling dat er nieuw materiaal gaat komen. Hè. Dus Misschien bij deze oproep, voor sponsoring of zo. Ja. Dat kan, kan verder doen. Op deze manier is geen, geen ideaal werksituatie. En wat uh, doen maar eigenlijk is de bedoeling ja, inderdaad, om kortweg um, verhalen dat ik opneem. Dus Mensen vertellen verhalen en ik neem dat op in geluid, in audio. Dus, dus, want dit is nu een opname van een, een studio ja dus dit is wel een live radio ja. uh, en wordt zo gestreamd en ook opgenomen en achteraf op, doorgestuurd ja inderdaad ja podcasts ja. horen daar ook bij dat is waar, oh, dat is waar ja. uh, en nog van alles andere dingen want nu wat nu zo meteen gaan horen is wel interessant voor de mensen die hier aanwezig zijn en die kunnen meeluisteren dat is toch de bedoeling het gaat over betekenisvolle herinneringen nu wat is dat allemaal dat zijn eigenlijk uh, ja zeg het zelf wel herinneringen hè. dus ik neem het op in een soort van podcastvorm. en uh, de mensen die daarover vertellen over hun verhaal want zoals hier de mensen ze daar straks hebben ook heb gedaan, hè. Uh, zoals Jeff bijvoorbeeld. Chef, uh, ja. Vertelde over zijn verleden, en Rosa was het over, over haar, haar situatie. Ja. En om eigenlijk als een soort van nalatenschap of om de familiebanden te kunnen versterken. Onderling uh, te steunen, uh, heb ik dat in het leven geroepen als betekenisvolle herinneringen. En daar gaan we zo meteen ook een fragmentje van uh, horen. Oké. Okay. Het is de bedoeling dat die herinneringen worden opgenomen en dat die ook aan, aan het nageslacht kunnen doorgegeven worden. Ja, ook. Ja, of, of, of professioneel ook uh, medewerkers. Dus Gedigitaliseerd worden. Ja, als je om... het zelf moeilijk kunt herinneren of zo, of uh, hey, al in een zorgcentrum terechtkomt, zoals dit hier bijvoorbeeld, of hier aan de overkant. En uh, de medewerkers die weten niet wie dat je bent. Eh, die kunnen dan, je hoeft niet de vragen te stellen ofzo, die kunnen gewoon het fragmentje luisteren. En weten dan, ah, dat is die persoon, zo klonk die persoon of ja. klinkt die persoon zijn of haar stem. En al die herinneringen, die staan uh, online dan? Ja, dat is al, heel aan degene die wil meewerken, uh, natuurlijk. Hè. Dus dat kan verspreid worden. Verzamel of... je die en die staan op een backup eigenlijk? Ja, ik, ik neem ze eigenlijk op en dan mogen zij doen met, met wat ze willen. Aan de familie geven, voor zichzelf houden, aan, aan de, de professionele omgeving. Ja. Iedereen, iedereen mag daar baan. Bij hebben. Ja, oké. Okay. Uh, we kunnen misschien ook eens luisteren naar een fragmentje of zo. Ah, nee, dat is Tot Weerzien Roos zeker? Ja, ja, ja, ja. Dat is een voorbeeld. Oké, okay, laten we het al eens horen. Ja, komt-ie. Hey, lieve Roosje. Ach, lieve schat, ik vernam onlangs van Christa dat je wellicht niet meer lang onder ons zult zijn. En ik zeg wellicht, want ik bid.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 dat je er zo trots op was die tuin omgetoverd te hebben tot een sprookje met de kleurige lichtjes, lampionnetjes discolichten en blacklights ja, ik ben het wel mee Roosje ah, nee. dit Hallo? Is, uh, ja, dit is een feestje dat Krista uh, ja, en mijn eetje en iedereen is een zijn handje, handje in meegestoken en ik het en het is super tof super mooi gewoon ja een tuin omgetoverd tot een klein sprookje, dus uh, voilà, en dan elke keer aan het filmen. Hè? Heel mooi wow. gedecoreerd. Ja, fantastisch. Ik genoot ervan jou die avond ook te zien schitteren in jouw prachtige goudkleurige glitterdisco-jurk. Dat doet me wat denken aan Gods Koninkrijk. Want voor God zijn we kostbaar, goudwaard en mogen we schitteren. Zo mag ook jij blijven schitteren. Hier op aarde is het immers slechts een voorproefje.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 Ik wil licht zo meer heben, wil vergossen meinen stand. Mich erheben, dat is eben, was ik da so lustig fand. <lacht> Mein Los mit mir zu teilen Schwedjes, Brüder, sie gaan we doen van ons, uh, de wenstocht, het verhaaltje van Fabeltje. Mieke wel? Ja, uh, ja. ja, ja oké, okay. uh, ik had gevraagd aan Mieke om het te herwerken uh, tot een, uh, een, een echt verhaal, een vert, uh, verhaal Ze ging het doen en ja, nu is ze bezig met die wenstocht, dus uh, ik zal gewoon de tekst erbij nemen. Uh, zoals ik die heb uh, gekregen de laatste keer. Van Sanne heeft die trouwens gemaakt. Uh, toch wel even uh, credits en eervol vermelden. Dat Sanne... Uh, Pitsonwil, denk ik dat ze heet. Ze heeft alleszins de, de wenstochten met samen met haar mieke voorbereid. Dus uh, goed gedaan, nogmaals bedankt. En de dochter, ik weet ook haar naam niet, ik heb ze wel gezien. Want ze heeft twee kinderen, een jongen en een meisje. En uh, het meisje heeft dus die uh, tekeningen erbij gemaakt. Ze heeft zelf getekend. En uh, ik ben, ah, hier is het verhaal. Uh, dus hij heeft uh, de bijhorende tekening gemaakt voor het uh, Wenstochtverhaaltje. Fabeltje, want daar gaat het eigenlijk over: Fabeltje is een eekhoorn. Uh, en hier is de tekst, Christophe. Wenstocht. Hoi, dit is Fabeltje. Fabeltje had de hele dag nootjes verzameld en natuurlijk lekker van gesmeeld. En haar pluim staat gewassen. Ze had ook haar sprongen. ...van de ene tak naar de andere kunnen oefenen... ...en heerlijk van het zonnetje kunnen genieten. Vanaf de top van de boom. Wat zal ik nog meer doen vandaag? Vroeg ze zich af. Vaamtje keek rond zich heen... ...en zag kinderen voorbij. Holle, kleurrijke bellen blazen... ...en mensen die elkaar de hand geven... ...en wat liefst toewensten. Ze zag hoe iedereen vrolijk was... ...en dacht... Dat wil ik ook voor de dieren in de wijk. Ze trok haar manteltje aan, pakte haar rustzak en ging op pad. Willen jullie fabeltje helpen om geluk en wensen doorheen de wijk te verspreiden? En hier zijn dan inderdaad een aantal opdrachten die verspreid zijn... over verschillende locaties in de Hee Fabeltjes helemaal in de wolken. ...en rent naar de plek waar haar goede vriend Peek woont. Samen kunnen ze de gekste verhalen vol avontuur verzinnen... ...en de zotste spelletjes spelen... ...tikkertje, schaduwtje springen, voetnootje... ...maar verstoppertje spelen vinden ze het leukst. Vervolgens ziet Vamertje, komt Vamertje nog een ander figuurtje tegen. Geniet van, Vamertje geniet van die lachende gezichtjes... ...en merkt hoe dieren nieuwsgierig komen kijken... Prik komt voorzichtig piepen vanuit zijn holletje. Prik het muisje. Boerse muis, Prik was van de juist, nu is Boris de muis, kijkt enthousiast toe vanop een hoge tak en snuffelt de muis. Piept leuk, dat wil ik ook doen. Tevreden loopt famertje verder doorheen de wijk en herinnert zich een verhaal dat haar moeder haar ooit vertelde. Voer... Nog voor Fabeltje geboren was, kwamen alle dieren van de wijk samen om het nieuwe jaar te vieren. Ze trokken hun beste kleren aan, brachten allemaal wat lekkers mee om te knabbelen en deden wedstrijden tot laat in de avond. De winnaar mocht zichzelf dan de gouden poot noemen voor een jaar. Een leuke traditie om nieuw leven in te blazen, dacht Fabeltje luid op. Fabeltje zet zich op haar achterpoot en luistert aandachtig. Is dat Wout de uil die ik hoor? Vrameltje gaat op ontdekking en vindt Lout, Wout de uil diep pijnzend in de boom zitten. Wat is er aan jouw boot? Vraagt Vrameltje. Ik kan maar niet slapen, zegt Wout drovig. Ik kreeg van mijn vriend specht raadsels cadeau, maar ik vind de oplossing maar niet. Wij helpen je wel, zegt Vrameltje, hoopvol. Dank je wel voor jullie hulp, zegt Wout opgelucht en vliegt richting zijn nestje. Slaapzacht roept Fabeltje hem na. Ik wens jou de leukste dromen. Blij trippelt Fabeltje verder tot aan de plek waar ze s'nachts, als iedereen slaapt, stiekem tom spelen. Molly de Mul wijft Fabeltje vrolijk toe. Hallo, ik hoor dat je wensen wil uintelen in de wijk. Ik heb gehoord dat er gisteravond een aantal wenssterren in de speeltuin gevallen zijn. Ze zijn vast heel mooi. Vabertje is ontroerd door alle mooie wensen die ze heeft ontdekt in de speeltuin. Ze bedankt Molly Mol, geeft haar een dikke knuffel en wenst haar veel kracht om de mooiste tunnels te maken. Vabertje huppelt vrolijk verder... Ze denkt aan muis die zin kreeg om met de andere dieren te spelen, aan uil die vast heerlijk aan het dromen is en aan molly mol die genoot van haar warme knuffel. Wie wil ik nog een bezoekje brengen, dacht Fabeltje. In de verte zag ze een heuveltje en besloot het pad naar boven te volgen. Wat een leuke ontdekking, glimlacht Fabeltje. Hier kan ik uren luisteren naar de vogels die de mooiste liedjes fluiten. Ik wens dat iedereen kan genieten van alle moois om zich heen. Fabeltje klimt in de boom en ziet verder op iets wat haar aandacht trekt. Helemaal uitgelaten van het sporten wandelt Fabeltje verder langs de paadjes. De kipjes van de kippodroom tokkelen haar vrolijk gedag. Fabeltje roept Lady Kay. Zou je wat voor mij willen doen? Mijn oma woont hier een eindje verderop en houdt van muziek. Wil je een liedje voor haar zingen? Tuurlijk, zegt Fabeltje, enthousiast. En weg is ze. Wat een dag, denkt Fabeltje luid op. Moe, maar tevreden, wandelt Fabeltje naar huis en droomt ze over sterren en mooie wensen. Avondverhalen ja, maar hebben we nu nog misschien, hebben we Freddy Brek Oké, okay, dus hier het volgende liedje van Freddy Brek Rote Rozen. Freddy, Brek is dode. rode Rote Rozen, had nog zo hebben gezogen. En dat was... Dat was een Duitse. Een Duits, ja Rote Rozen, roze. was uh, Freddy Breck uh, van het Rote Rozen. En trouwens, dat was een uh, zoeknummer van Jean, een van de bewoners hier. Uh, Freddy Breck stond in 1973 18 weken in de Radio 2 Top 30 met het ietsje Rote Rozen. Het werd de hit van het jaar, ondanks dat het niet op nummer 1 stond. De hoogste positie was nummer 2, Rote Rozen. Was voor Freddie Breck in 1972 het liedje dat zijn jaar meer dan goed maakte. Overal waar hij daarna optrad, waren er wel mensen die een rols meebrachten. En vervolgens gaan we hem nog even dieper in over Let's Tune In. De diensten van Soundwave. Soundwave. Dat is het project van Miguel Soundwave. Uh, een begeleidingsvorm die vergelijkbaar is met coaching of therapie, waarbij je jouw stem, muziek, geluidsfragmenten gebruikt om jouw persoonlijke mentale ontwikkeling vast te leggen in een audio-opname. Er zijn drie verschillende vormen of een mengeling kan ook: radio, verhaal en podcast. Een intake en een gewone sessie duren maximum een uur. Meer info vind je terug op de website letstunein.be En nu gaan we vervolgens over naar uh, nog een verzoeknummer. ik weet niet welk nummer dat we gaan draaien. Van Femke en Jokke, onder weg. Ja, het is een nummer dat aangevraagd werd door Femke. En het is van Jokke. Enfin, Jokke, Jok, ze vertelde het zelf. Ze kondigde het aan. Dus gaan uh, gewoon starten en dan gaan we eens uh, van genieten. Ah, dit is Jok, ook wel het we laatste nummer, het denk ik. Want daarna is het de, buur, beurt, buurt, de beurt aan, aan, aan Peter. Uh, samen met, uh, met, met Bruno, denk ik. Assistentiewoningen, Villa Temporus, wensen, wensen. wensen, Een samenwerking van Soundwave en Vulpia. Ik wil graag het liedje Onverharde Weg van Jokken aanvragen, omdat het gaat over je eigen wegzoeken in de wereld en de twijfels die hierbij opkomen. Tot mijn zesde ging me alles voor de wind. We kenden onze weg, was zo zo goed gezind. We komen op het west, nu is er als een kind van wie de wielen aan de zijkant zijn gepikt. Die is openloos, bodemloze putten en een peloton. Mijn eindeloze lusten, de ik giet van. Gevoelens moe, ik blussen mijn alcohol. Ik krijg de tjoep van mijn ventilatie los. Mijn banden gespannen, mijn ketting bakramelt. Mijn melk is verzuurd, ik ben moe. Ik rij omdat ik moet mee zijn met de groep. Dus volg ik de kiezers, iedere samen. Een haar weer weg Ik ga niet zitten bij de pakken bij de weg Roem dat plakt en zweef je zo gedept Ik dans op mijn pedalen, de velodroom op weg Tot de klokken luiden niet op bij, hou mijn handen hoog Ja, dat deze wagen staat voor de garagepoort Want de koers is niet gereden, want we leven nog Ik zal alles blijven geven Want nemen soms tot de klokken in de kerk En mijn leven stort. Tot dan. En mijn banden gespannen. Mijn ketting maar kramt. Mijn melk is weer Ik ben moe. Het leven is een man voelt. Ik rij op goed gevoel. Of volg ik dit? Zoeken naar mijn plek. Ik heb mijn horizon verlegd op een on.